Drie uur Marjan Koekoek met het NOS-journaal. Oxfam Novib roept Nederland en de EU op om te stoppen met het bijmengen van biobrandstof aan benzine en diesel. De productie ervan leidt tot prijsstijgingen van voedsel, zo zegt de ontwikkelingsorganisatie, tot wel 30 procent. Dat komt doordat er tot nu toe vooral graan, mais, suiker, soja en raapzaad voor de productie van biobrandstof wordt gebruikt. Het bijmengen van biobrandstof aan benzine en diesel is door de EU verplicht. Voor de productie ervan wordt subsidie gegeven. Oxfam-Novip wijst erop dat ook de Wereldbank concludeert dat door de huidige biobrandstoffen... 6 tot 7 miljoen mensen extra onder de armoedegrens dreigen terecht te komen. Waarschijnlijk wordt vandaag verder gezocht naar een van de twee mannen... die gisteren in de storm overboord sloegen van een Brits koopvaardijschip ten noorden van Terschelling...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 Het weer, in het noorden nog een paar buien. Overdag is het overwegend bewolkt en zijn er periode met regen. Het wordt de graad of 10. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. KRO's Nacht van het Goede Leven. Het nog maar niet zoveel gaan. Het is de nacht van uitgevoerde leven. Maar het komt, ik kreeg Joke Asmans linkje naar, uh, hè, of in ieder geval. En toen keek ik dat. Oh, je hebt een hele kort. Ik zit er... <laughs> er gezellig. Oké, okay, jongens, sorry. Uh, lieve luisteraars, uh, we gaan... Ja, ik was iets aan het zoeken. Eigenlijk een papiertje om mijn adres op te zetten, omdat Mark Peter uh, ook nog iets anders doet met Marijn uh, Brouwers. Ja. Brouwers, en die doet uh, Frans een, een Halsma. Frans Halsma-programma. Dus... Maar ik heb er geen papiertje. Nou, heb jij een papiertje? Oké. Okay. Okay. Dan ga ik dadelijk even mijn adres opzetten. Maar ondertussen gaat u lekker luisteren. Want en we gaan dus uh, uh, nog een keertje, weet je wel, hele hazen in de herkansing gooien. Dat was ook wel heel gênant, hè, een paar weken geleden, dat midden in het verhaal. En dan kreeg ik een uh, hele vervelende mail van een luisteraar. Nou, die was ook best wel aardig, maar die zei wel van jeetje Adeline, je, je bent al zo'n amateur, maar dit is toch wel heel erg. Ja, zoiets. <lacht> en toen dacht ik, nou hoor, want het was gewoon de cd-speler hier die het niet deed, weet je. Ja, nou, die hebben nieuwe cd-spelers hier. Okay. Hè? In die andere studio, Bart. Ik ja, zeg ik even te technicus. Technicus tegenwoordig. Ah, <laughs> nou goed, in ieder geval. Uh, wat gaan we, we gaan luisteren naar die heerlijke stem van Willem Nijholt. Die uh, het werk van Helle Hazen fantastisch kan voorlezen. Zij zijn, we hebben ook een, een, een, een goede vriendschap gekregen vanaf 1996 of zo. Hij heeft haar ook allemaal brieven geschreven. En dus, ik heb ze van de week zitten luisteren. Want die heeft hij ook voorgelezen. En dat kan je natuurlijk zelf helemaal op het beste. Maar goed, we gaan nu naar, luisteren naar een maanlicht. Ik hou op met praten. Ik ga gewoon luisteren. Maanlicht van Hella S. Haze, voorgelezen door Willem Nijholt. Een verhaal. Voor ik mij van de mensen ging afzonderen op dit eiland... hebben velen mij de vraag gesteld die u mij nu doet, vreemdeling. Waarom zou ik u niet vertellen wat ik toen aan iemand zeggen kon... Na vijf jaar stilte kan ik misschien de juiste woorden vinden. Wie weet bent u de laatste die ik ontmoeten zal. Dit verlaten strand lijkt mij een geschikte plek voor een bekentenis. De zee ruist hier sterker dan ergens anders ter wereld. Zelfs in de schelpen die ik tegen mijn oren hou. De schaduw onder de bomen achter ons bergt geen gevaar. Vertrouw mij en ga hier zitten. Het zand is nog warm. U zult hier nooit terugkeren. Ik merk dat u verlangt naar de komst van het schip morgen. Luister vannacht naar mij. Later kunt u alles vergeten als een droom. Ik ben geboren en opgegroeid in een grote stad. Daar ook kreeg ik, toen ik mijn studie voltooid had, een goede betrekking bij een bank. Ik beschouwde mijzelf als intellectueel. Ik ging naar concerten en tentoonstellingen... en las alle boeken die critici van naam de moeite waard vonden. Ik was niet getrouwd. De vrouw die ik had willen liefhebben koos een ander. Ik woonde op kamers in een van de buitenwijken. Op mijn schrijftafel stond een lamp met een groene kap. Dat is rustgevend voor de ogen. Ik liet nooit een ander licht branden. Behalve wanneer ik bezoek had, maar dat gebeurde niet zo vaak. Meestal zat ik aan het bureau te lezen of te werken tot een uur of elf. Daarna bracht ik brieven naar de bus... of ging ik een kop koffie drinken in de stad. Ik sliep altijd lang en diep, zonder dromen. Het gebeurde wel eens dat ik een studievriend van vroeger ontmoette. Dan ging ik bij hem of met hem eten... of wij zaten samen een avond in de bodega. Mijn leven onderscheidde zich in geen enkel opzicht van dat van de meeste vrijgezellen van middelbare leeftijd. Het hart van de stad was oud en donker. Rondom een kerk uit de middeleeuwen kronkelden uitgesleten stegen... met aan weerszijden zwartbruine en grauwe huizen. Dit gedeelte van de stad ging abrupt over... in een woestenij van eentonige vuilgrijze muren en daken. Kerktorens en fabriekshoorstenen wetijverden in hoogte... Diep in de zonloze straten raasde het verkeer. Rondom dit alles lag een gordel van grote gebouwen, pleinen en brede boulevards. Deze buurten kende ik goed, want daar stond de bank. En niet ver daar vandaan waren de winkels en cafés waar ik altijd heen ging. De uiterste rand van de stad was licht en mooi. Met beige flatgebouwen en groene plantsoenen. Daar had ik mijn kamer. Door de grote ramen keek ik uit over weilanden. Ik kon ook de treinen zien voortsnellen over de spoordijk. In de vakanties ging ik naar het buitenland zoals iedereen. Ik had een aantal liefhebberijen voor lange avonden en zondagen, knutselwerk en legpuzzels. Voor dat laatste zat ik graag aan mijn grote tafel met glanzend gewreven blad. Honderden grillig gevormde stukjes triplex lagen daar als een archipel op een donkere zeespiegel. Op een avond bespeurde ik in mijzelf een hevig verlangen naar amusement. Naar kleine besloten bars met rood fluweel en zoele dansmuziek. Naar lawaai en neonlicht. En ik verbaasde me daarover, omdat ik gewoonlijk dergelijke neigingen niet had. Mijn wilde haren, zoals dat heet, had ik in mijn studententijd verloren. Ik verzette me niet... Maakte zwierige passen terwijl ik me verkleedde, Vloot een prikkelend wijsje uit film of revue. Ik wist niet waar ik het had opgevangen. Maar het kwam me ineens zeer vertrouwd voor. In het voorbijgaan keek ik even in de gangspiegel. En ik zag tot mijn verrassing dat ik nog jong was. Het was vroeg in de zomer. Onder de dicht bebladerde bomen in de schaduwpoelen fluisterden minnende de paren. Boven mij was de donkere avondhemel. De lichtgeklamers van de stad wierpen een rossige gloed op de wolken. Het verkeer bewoog zich rusteloos voort door de straten en stegen, duidelijk aangetrokken door een zuigkracht in het hart van de stad. Ik liep sneller. Verwachting steeg in mij op. Een opwindend gevoel zoals ik niet eerder gekend had sinds mijn jeugd. Vrouwen gleden langs mij, de zomer was in hen... en daarom schenen ze me allen bekoorlijk. Ik ademde de geur van hun kleren en haren in. Ik had gewaarwording als hief ik een boordevolle beker naar mijn mond... en nog voor ik gedronken had, bedwelmde me het aroma van de wijn. De stad scheen mijn levend wezen... Eén schone, donkere reuzin, lang uitgestrekt op de aarde... met omhals en lendenen girlandes van lampen. Zij lachte met diepe stem. Haar adem ruiste als de zee. In haar oren zwaaiden de witte kegels van de zoeklichten. Tegen middernacht dook ik op uit een walmende tingeltangel. De stegen kronkelden zwart rondom, een rattennest... De toren van de kathedraal steeg schuin boven mij naar de hemel. Aan de muil van een middeleeuws gedrocht dat bij de daklijst uitstak, hing een ster te sidderen. De wind sloop stil naast mij voort. Ver weg rees en daalde de adem van de stad. Ik bleef staan in een uitgestorven steeg. De onwerkelijkheid van deze nacht beklemde me. Ik trachtte aan mijn gewone dagelijkse leven te denken... aan de zonnige buitenwijk waar ik woonde... aan de mensen die ik kende en het werk op de bank. De aarde werd klein onder mijn voeten. Ik was mij opeens bewust van haar eeuwigdurende wenteling rondom de zon... en van de dans der myriaden werelden in de eindeloosheid. Ik leunde tegen een muur en sloot mijn ogen. Het koude zweet brak mij uit... Angst vervulde me. Ik tastte steunzoekend langs de vochtige, kille stenen achter mij. Plotseling kreeg ik het gevoel dat er iemand naast mij stond. Ik opende mijn ogen weer en zag een man, die ik in de loop van de avond al herhaaldelijk had opgemerkt, in de kroegen waar ik warm van drank en opwinding was komen binnentuimelen. In de tingeltangel zat hij niet ver van mij vandaan. Ik had joviaal mijn glas naar hem geheven. Hij beantwoordde toen mijn heildronk met een nauwelijks waarneembare beweging van zijn hand. Ik had ook gezien dat hij glimlachte, zonder spot of neerbuigendheid, maar toegefelijk, zoals men lacht om een spelend kind. Ik had mij er niet over verwonderd dat ik hem telkens weer ontmoette. Hij stond nu naast mij. Zijn schaduw viel dwars voor mijn voeten. Hij sprak niet en daarom vroeg ik, wat wilt u? Op een uitdagender toon dan ik bedoelde. Hij boog zich voorover en keek mij aan. Het licht van een straatlantaarn scheen over het onderste gedeelte van zijn gezicht. Ik zag dat ik hem kende ofschoon ik niet wist wie hij was. Ik kende hem zoals men zijn eigen beeld kent in een spiegel... na middernacht, als de stilte rondom zuist. Vreemd en nabij aan ons verwant, maar van geheimzinnig leven vervuld... hangt de weerspiegeling van het bekende gezicht... in die diepte waar men nooit komen kan. Men is alleen en gelooft zich toch in gezelschap van een ander. We hebben elkaar dan tenslotte ontmoet, zei hij en zijn stem klonk me in de oren als mijn eigen stem in een iets andere toonaard. U zag mij het eerst in die gelegenheid met het rode licht... waar de zweetlucht van de dansenden u zo benauwde. Er kwam iets in u op, een gevoel van verlatenheid. Het leek alsof u gebogen stond over een zwarte draaikolk... Het lokaal met zijn bonte versieringen was op dat ogenblik voor u onwerkelijker dan al wat u zich kon voorstellen. Ik voelde mij betrapt en antwoordde zo onverschillig mogelijk Misschien heeft u gelijk. Het was niet zozeer afkeer die me overviel, maar angst. Ik begreep de wereld niet meer. Ik wil niet beweren dat ik anders wel weet welke rol onze planeet vervult. Ik zweeg. Een gedachte kwam ineens in me op. Ik legde mijn terughoudendheid af. Weet u dat ik nu pas besef... dat ik de wereld verrukkelijk en afzichtelijk vind? Ik leef heel rustig, lees veel. Ik heb altijd voor alles het esthetische gezocht... en slechts tot mijn geestelijk bezit gemaakt wat ik verklaren kon. Wat niet te verklaren was, vervulde mij met onrust. Maar vannacht heb ik al mijn zekerheden verloren. De dingen zijn vreemd en duister geworden. Ik heb inderdaad het gevoel alsof ik in een draaikolk terechtgekomen ben. Het is eigenaardig dat deze twijfel mij nu bevangt en hier, maar niets suggereert mij zo sterk de onbeschrijfelijke geheimzinnigheid van het leven als de sfeer van wat men amusement noemt. Het is alsof je zwemt in een meer dat je voor helder en ondiep hield maar op een ogenblik merk je de duisternis beneden je... met koude onderstromen en vreemde planten die in de diepte wortelen. Ik heb dat nooit zo duidelijk gevoeld. Misschien openbaart de levensdrift van de mens als massa... zich in gedrag dat even primitief en irrationeel is... als de rieten van de oude mysterie woest en raadselachtig, omdat in de roes de mens zich vrijmaakt van alle banden... Er is dan een uitstraling merkbaar, hevig als een geur, iets dat tegelijkertijd angstaanjagend en meeslepend is. Mijn metgezel had zich half van mij afgewend. Zijn gezicht was in het donker. Het leek me dat ik hem nu verlaten moest, dat het beter zou zijn wanneer ik terugging naar mijn stille kamer en mijn gedachten van zo even niet verder doordacht. Maar een zonderlinge inertie beving mij, ik wachtte roerloos naast hem en ofschoon iets in mij me trachtte te dwingen tot vlucht als de naald van het kompas naar de koude streken. Weet u wat, zei hij opeens, gaat u met me mee? Ik weet nog iets, een gelegenheid waar u waarschijnlijk nooit geweest bent. Nee, stellig nooit. Ik dacht dat ik hem hoorde lachen. Met een arm zwaai versperde hij me de doorgang naar de weg die terugvoerde. Als vanzelf kwam ik aan zijn zijde. Ik begon te lopen met grote stappen. Wij gingen snel door donkere stegen die ik niet kende. Wij spraken niet met elkaar. Er was niemand op straat. De wind vloog vooruit en wachtte ons om de hoek op. Onze schaduwen zwierven met ons mee... in het flauwe schijnsel van de lantaarns. Wij hielden stil bij een lage deur... in wat verder een blinde muur scheen te zijn. Mijn begeleider klopte en na enige tijd werd de deur geopend door een man... wiens uiterlijk mij met verbazing vervulde. Ik wist niet of hij oud of jong was. In die paar seconden dat hij mij aankeek... leek hij beurtelings, een heel jonge man... die de last van vele levens met zich meedroeg... en een grijsheid met jongensachtige allure. Dag, zandloper, zei mijn begeleider... Hij keek met een snelle glimlach naar mij om en schoof een gordijn opzij. Wij traden binnen in de rossige schemer van een ronde zaal. De dansvloer van spiegelglas lag verlaten, een gestold meer. Rondom zaten mensen aan kleine tafels, velen in avondkleding. Het viel mij dadelijk op dat er geen orkest was. Terwijl Zandloper ons naar een tafel leidde, keek ik rond, tevergeefstrachtend een kunstig gecamoufleerd podium met muzikanten te ontdekken. Wij gingen zitten. Er heerste een broeiende spanning in de lage ronde ruimte. De bezoekers, die haast onbeweeglijk gedempt met elkaar zaten te praten, wachten op iets. De tijd stond stil. Het beklemde mij. Ik draaide nerveus het gevulde glas rond. dat zandlopen voor mij had neergezet. Toen werd het rode licht dieper. Van de dansvloer weerkaatste een bloedglans over ons allen. Heel het rood beschenen tableau vivant wachtte op muziek. Een fluit begon te spelen, zoet en helder. De fluit van pan op een namiddag aan de oever van een bergstroom. De melodie dwaalde door de ruimte, lokkend, een oproep. Ik dacht aan de groene schemer van grotten. Wie lachten daar, hoog en eil? Ik hoorde nu dat het de violen waren. Een harp ruiste als een waterval. Enkele paren begaven zich aarzelend op de dansvloer. Een spiegelbeeld gleed mee onder hun voeten. Het verborgen orkest barstte los in een wilde, meeslepende wijs. De trommels bonkten een ritme dat van ver onder de aarde scheen te komen. Iedereen danste. Ik keek toe hoe de lichamen zich trachten aan te passen bij de muziek. Plotseling zag ik in deze dansers en hun tegenvoeters in de spiegelende diepte bewegende onderdelen van een zonderling poppenspel... De vrouw in de gladde groene jurk, met haar spitsgeveilde rode nagels en nog rodere mond, wierp haar wezen van simpele demi-mondaine af, als een slangenhuid. waar toch kende ik dat onpersoonlijke gezicht met de steenharde ogen, de wreed omlaag bogen mondhoeken en de schijnbaar zo lichte, maar onontkoombare indruk van haar als in bloed gedompelde vingertoppen. De Japon bewoog om haar lichaam met gouden weerschijn in de plooien. Haar schelle lach klonk als het rinkelen van geld op stenen tafels. Er danste een man met brute soepelheid. Zijn manchet liet een behaarde pols vrij. In zijn blik en achter zijn gepolijste gebaren loerde gewelddadigheid. Waar hij zijn passen uitvoerde, spatten vonken van de spiegelvloer. Hij waarde door het rode licht als door plassen bloed. Terwijl ik naar hem keek, vervaagde het beeld van de zaal rondom. Er bestonden geen andere klanken dan het rauwe geschetter van koper... krijgstrompetten, het dreunen van kanonnen, de scherende slag... waarmee neerploffende projectielen kraters bijten in het aardoppervlak. En boven dit alles uit het vertwijfelde gillen van duizenden sirenes... Maar hij danste onverbiddelijk voort. En ik zag hoe achter hem, naast hem... gestalten bewogen, grijs en doorzichtig als webben. Een stoep zonder einde die de zaal doorkruiste... en het rode licht scheen op te slorpen. Zij trokken om en om, terwijl de trommels bonsten, Helm naast helm, vuist naast vuist... aan de geschouderde geweren in beklemmende gelijkvormigheid. En waar zij traden, ontstonden uit het niets. Vergezichten van verkoolde velden, tot puingebombardeerde steden. vuurgloed aan de horizon, menigten vluchtend in wilde angst. Opeens verbleekte het visioen. Andere dansers gleden langs over de spiegel. Het verborgen orkest speelde nu een nieuwe melodie, slepend en weekend maar met een begeleiding van saxofoonklanken als lang aangehouden snikken. Er ging een siddering door de lichamen van de dansers. Ik zag alleen jonge mannen en vrouwen met gezichten als slapenden. Zij gleden traag voorbij, met neergeslagen ogen, als bedwelmd. Het was Narcissus in meervoud, dansend op het spiegelend vlak van de vijver... waarin hij zichzelf weerkaatst vond... Al deze wezens, die zo bewust de lome passen van de dans uitvoerden... zochten alleen hun eigen beeld. De jonge vrouwen waren koel cool en knaapachtig. Zij glimlachten ironisch over de schouder van de ijdele adolescenten... die hun partners waren. De plooien van hun lichte dansjurken waaierden steriel, geurloos... Hun smalle voeten met geverfde teennagels schetsten carré's en toers op het spiegelglas. In zichzelf verzonken dansten de paren weg naar de rand van het platform, waar het donkerder leek het dan eerst. Het ritme veranderde. De trommels sloegen een snelle cadans. blaasinstrumenten gilden, snerpend, uitgeladen. De zaal stroomde vol met dansparen, anderen, dezelfden. Zij wervelden rond, een maalstroom van kleuren. Zij waren allen gemaskerd. Niet met de simpele loep, die alleen de ogen bedekt, maar met mombakken ze, de hebzucht, het geweld, de cynische zelfgenoegzaamheid, de platte lol in de hoogmoed, het beest in mensengedaante, het eigenbelang, de hypocrisie, te veel om op te noemen. De muziek dwong hen, dreef hen uiteen en stuwde hen weer tezamen. Zwol tot een woeste kakofonie. Muziek bepaalde wat zij waren, gaf aan ieder zijn leidmotief. Zolang er muziek klonk, moesten zij dansen. Zag ik het goed? Was de spiegel rood gloeiend? Ik boog mij over naar mijn begeleider... Zeg me wat dat voor muziek is. Wijs mij dat orkest. Ik wil weten waar het geluid vandaan komt. Breng mij erheen. Hij keek mij een ogenblik aan. Kom dan, zei hij en stond op. Ik volgde hem. Wij liepen snel tussen de tafels door. Aan het einde van de zaal voerde hij mij... met een hoffelijk handgebaar mee... door een kleine deur die hij achter ons sloot. Wij stonden in een donkere gang. Toen mijn ogen aan de duisternis gewend waren geraakt... onderscheidde ik op enige afstand voor mij... een blauwachtig licht. De ander greep mijn arm en leidde mij. Wij bleven tenslotte staan. Ik keek in de schemerige diepte van een grot. In het vage schijnsel... zaten donkere gestalten bij elkaar gehurkt. Ik zag muziekinstrumenten. U zult mijn plotseling zwijgen van daarnet vreemd vinden. Vergeef me, maar ook nu. Na vijf jaar vervult de herinnering aan wat ik daar gezien heb... me met ontsteltenis. Vraag me niet alles nauwkeurig te beschrijven. Ik weet zelf niet meer hoe lang ik daar gestaan heb... voor ik mij realiseerde wat ik zag. Laat het genoeg zijn als ik u zeg dat deze muzikanten nauwelijks meer menselijke wezens waren, maar gedrochten, melaatsen, sommigen met armstompen en halfverteerde gezichten, anderen vormeloos en wanstaltig van lichaam, in groteske houdingen, met groteske gebaren, bliezen of tokkelden zij, ieder naar eigen vermogen op hun instrumenten. Maar het maakte de indruk alsof ze met iets heel anders bezig waren, alsof zij, voorovergebogen en geconcentreerd iets dat nog leefde en ademde, langzaam vernietigden en verslonden, het pijnigden in een helse nieuwsgierigheid als gegriefde monsters. Ik vluchtte weg. Ik weet niet hoe ik ging, welke wegen ik nam. Ineens bevond ik mij weer bij de kathedraal. Ik was alleen. Ik weet ook niet meer hoe ik thuis gekomen ben. Er is daar een leegte in mijn herinnering. Ik ontwaakte in mijn eigen bed. Het was ochtend. Ik lag op mijn rug met gevouwen handen... als een dode. De zon scheen door het raam naar binnen op mijn gezicht. Ik zag de potten met bloemen op de vensterbak. De klok tikte met vertrouwd geluid bij mijn oor. Vanuit de straat stegen de bekende morgengeluiden op. Ik bleef een tijd lang roerloos liggen. Het leek alsof ik de macht over mijn ledematen verloren had. Eindelijk slaagde ik erin op te staan. Ik waste, kleedde mij en ontbeet. Ik deed dat alles haast machinaal. Bleef me voortdurend bewust van een loomheid... die anders was dan de nawee van een roes... Ik wandelde naar mijn kantoor en probeerde te genieten van de warme zonneschijn, de bloemen op de pleinen en het volle groen van de bomen. Maar het was mij als zag ik alles door een nevel. Ik merkte dat ik niet genieten kon. Mensen gingen mij voorbij, ook enige bekenden die mij groetten. Ik groette terug, maar bleef staan en schrok. Een melodie ving aan in mijn hersens, gloeide tot meer stemmigheid... en ik begon mij te verbeelden dat niet alleen ik deze obsiderende wijs hoorde. Het was alsof ook de voorbijgangers zich bewogen op de maat van de muziek... die in mijn oren klonk. Al naarmate de melodie van karakter veranderde... zag ik hen sluipen of schrijden, loeren of toespringen, dreigen of wijken... Ook hun gezichten werden anders. Zij verloren als het ware het individueel menselijke... dat hen van elkaar onderscheidde. Met die onweerhoudbare vreemde, lokkende tonen... veranderden zij in onpersoonlijke symbolen. In haat, hebzucht, onverschilligheid, valsheid. Ik ging sneller. Ik wilde zien nog horen. Ik verschanste mij in mijn werkkamer op de bank... Zolang ik alleen bleef, was ik betrekkelijk rustig. Er lag een doffe kalmte over mij. Ik voelde mij als iemand die half verdoofd is. Maar zodra er collega's of andere mensen binnenkwamen, begon het weer. In de verte bonsden trommels, een fluit gilde. De geheimzinnige melodie klonk in mij. En de mensen om mij heen veranderden in marionetten, gehanteerd door mijn laatste demon... Ten slotte scheen het mij, waar ik ook was, als werd de hele wereld voortgestuwd door die kracht, dat afzichtelijke, meelijwekkende, intens beluste kwaad dat zijn prooi niet kan loslaten. Hoorden anderen die muziek? Waren er die op hun beurt mij zagen met het masker van mijn heimelijkste zwakte? Ik herinner mij een nacht, ik had mij opgesloten in mijn kamer. Ik wilde niemand zien. Ik voelde mij verslagen en dodelijk vermoeid. De avond was onmerkbaar gekomen. In de avond werd het donker. De stilte trad in. Ik opende het raam en keek naar buiten. Zwart en roerloos stonden de bomen. Koelte streek langs mijn gezicht. Ik ademde diep. De volle maan rees boven de boomtoppen. Haar geschonden gezicht was mij zeer lief. Tegen de ochtend, toen zij verbleekte, had ik een besluit genomen. Ik wilde weggaan, ergens naartoe, waar ik niet meer gedwongen toeschouwer hoefde te zijn van het demonische dansfeest dat de wereld is. Ik regelde mijn zaken, nam kort afscheid van mijn vrienden en vertrok. Na lange omzwervingen... Vond ik dit eiland... Waar wij nu zijn. U en ik. De zee ruist hier... Sterker dan waar ook. Hebt u het gemerkt? Zij overstemt... Die melodie. Ik hoor alleen de muziek van de golven. Ik zie u zonder masker. U danst niet in mijn ogen. Ik ben... Zeer dankbaar voor deze ontmoeting met een mens. Maar er is angst in uw blik. U schuift van mij weg. Wat hoort u? Wat ziet u? U hoeft niet terug te deinzen. Ik zal u geen kwaad doen. U gelooft mij niet. U beeft. Zeg mij in godsnaam in welke gedaante ik u verschijn. Wend u niet af. Ik smeek u. Maar... De dag breekt aan. Wees gerust. Aan de horizon zie ik de rookpluim van het schip dat u komt halen. Ja. Mooi, hè? Ik vind echt, ja... Het is helaas hele haast die het schreef, maar het is ook vooral Willem Nijholt... die het zo fantastisch voorleest. Goed... Uh, te vinden op het luisterboek uh, zijn vier verhalen. Hè? De, uh, uh, het luisterboek heet Maanlicht. Uh, zoals ook de titel is van uh, de verschenen postuumverschenen verhalen van Hella Hazen. Uitgege uh, dit is uh, uitgegeven bij Rubenstein, hè? het luisterboek. Goed, we gaan het mysterie van Emelie spelen. Uh, Jan, ik heb een tekst erbij. Jan Emma heeft iets moois geschreven. En u moet raaien wie of wat het is. En dan kunt u uh, knijpkatten winnen. Dan moet je naar 0800... Zeg ik het goed? Ja, 0800 1121 bellen Gratis nummer. Kijk of er nu vanavond weer eens vers bloed belt. Of dat ik weer met, met John en Sikko en met uh, Jenny en Marleen in uh, vers bloed. Of, uh, of Ed? Of, uh... Nou goed, uh, ik vind alles best hoor. Uh, we gaan uh, ik... Alles zal voor altijd hetzelfde blijven. Nou, oké, okay, niet alles. De postgiro is verdwenen. Hè? Ja, en de vaste huistelefoon, zo goed als. En de gloeilamp, die mag niet meer. En teletext is niet meer wat het geweest is. Maar sommige dingen zullen toch echt nooit verdwijnen. We hebben nou eenmaal met z'n allen een paar feestjes waar we niet zo graag afstand van kunnen doen. Geen denken aan zich. Die feestjes staan stevig gebeiteld in het betonnen fundament van het collectief bewustzijn. Die feestjes bestonden toen je vijf was en ze zullen er op je negentigste nog zijn. Geen ruimte voor twijfel. Hoewel, een beetje twijfel dan. Er rommelt iets. Er verschuift wat. Er komt wat bij, er gaat wat af. Wonderlijk fenomeen. Nou, 0800-1121, als u het denkt te weten. Ik weet natuurlijk wat het is en ik vind het een hele leuke omschrijving. Oh, oh, oh. Goed, eh, Bertus Borgers, die eh, was af en aan saxofonist bij eh, Herman Brood. En naast zijn eigen band, zoals bijvoorbeeld in de tijd Sweet the Buster. En over zijn ervaringen met Herman schreef hij een heel leuk boekje, vind ik in ieder geval. Ik hou van Herman. En hij toert ook nog eens door het land met een, ja, met een theatershow hierover. En dan neemt hij zijn dochter mee, die heel goed kan zingen. En ze komen ook bij mij hier langs, maar ik geloof pas in februari, want ik kan nog maar één keer per drie weken programmeren. Oké, okay, goed. Uh, nou, die dochter die maakte uh, samen met pa uh, een hele mooie versie van Hermans uh, Broods Get Lost. Hier is Nova Borgers. Oh. You see, if you're a star like me, endless line of people. Some love you, some hate you. So only try to make a fool out of you. Everyone's every once in a while, someone's passing by. You just can't get out of your mind. Someone's passing by. To the precious little girl. looking into Toch? Nova Borger zingt goed. Oké, een appeltje, sorry. Aan de telefoon, Sikko. Dankjewel, goedenavond. Goedenavond. Nou, wie denk je dat het is? Ja, dat heb ik al gezegd. Nee, dat, ik weet toch. Ik kom zelf terug. Nou, nou, laat het heel maar, kort. Oh, ik denk dat het een is. En waarom? Nou ja, voor vijf en, en jaar, het is hartstikke leuk, kindersteestje. Waar je als ouder ook wel kunt genieten. Ja, maar er, er, er rommelt wat, er, er komt wat bij en er gaat wat af. Hoe zie je nou, dat dan? Nou ja, je gelooft erin en daarna niet. En als de kinderlijnkinder er weer zijn, geloof ik er weer wel in. Hm. Nou, maar goed, wij zijn bijna failliet dus. Je bedrijf is bijna failliet, dat wou je ja. eigenlijk even melden. Nou ja, leuk is dat niet hoor. Nee, uh, en die, jullie die, die, die, chocolaatjes maken voor Albert Heijn? Onder andere, en voor Deen, en voor uh, Plus, en uh, voor Jumbo... En hoezo je bijna failliet dan? Mensen komen, eet, blijven toch altijd chocola eten, crisis of niet? Ja, maar als jij een productiefoutje maakt, je tot ergens noten in waarin geen noten mogen, ja, dan heb je een probleem. Oh, hebben jullie iets fout gedaan? Ja, we hebben een productiefout gemaakt, ja. En het werd te laat ontdekt, het lag al bij de klant. En, en hoezo, wat voor no waar waren het geen goede nootjes dan of wat? Er mochten geen noten in, dat product. Oh. Je ze chocolade chocola met noten. Je vindt ze wel in de winkels, een hazelnootwepen, zeg maar. Ja, ik, ik, ik hou niet van zoet met noten. Nee, maar moet je, je, moet, je ziet ze wel eens liggen bij Albert Heijn. Maar soortgelijke producten maken we ook voor andere bedrijven. En dan mochten er mochten dus geen noot in, hè? dat is wel gebeurd. Oh, nou ja, goed. Nou, iemand was slordig geweest met de ingrediënten. En dan dus kunnen ze zeggen, ja, maar ik heb het vergist. Maar dat kan in ons bedrijf, dat, iets, dat mag niet. Nee, nou, Goed. Het heeft te maken met het feit dat mensen uh, niet kunnen lezen. Niet kunnen lezen, omdat dat. Hoe, hoe bedoel je? Omdat ze heel simpel zijn. Heb je gezegd, die kunnen niet lezen? Is, het zijn geen Nederlanders of wat? Zijn het simpele mensen? Nee, ze zijn wel Nederlanders, maar ze zijn al in Want zijn het mensen met verstandelijke beperkingen of wat? Ook, ook, ook. Nou goed, hoe is het met je vriendin? Goed hoor, ben ik van ziekenhuis geweest. En hoe is het met je arm? Nou, die had het pas op, volgende week, gaat het eraf. Oké, okay. goed. Nou, dan spreek nee, ik je het... volgende week weer, want het is hartstikke fout. Dat begrijp je wel, Siko? Ja. Ik ga voor je duimen dat je bedrijf niet uh, failliet gaat. Zeg even buiten de uitzending om wie het er wel is. Wat zeg je? Zeg even buiten de uitzending, wie wel is. Nee, natuurlijk ga daar ik dat niet zeggen. Dat is... Nee, dat is een oplossing. Blijf maar luisteren. Dag, Siko. Ja, oké. Okay. Doei! We hebben hier Rutger. Rutger. Eh, Goedemorgen, Adolin. Uh, zit je in de vrachtwagen of in de, gewoon in de ja. auto? Nee, vracht. En wat heb je, wat heb je bij hem? Uh, wortelpulp. Wortelpulp? En wat wordt daar gaat het in de olvenpotjes, of wat? <laughs> uh, dat gaat, dat gaat in, uh, naar de frisdrankindustrie. Oh, als kleurstof of zo? Of smaakstof? Wat is ja, dat? Ja, dat, uh, wortelpulp wordt ook uh, veel gebruikt voor, uh, voor het aanmaken van chudero. Uh, oh, ja, die vuilakken, natuurlijk, ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Onder andere. Ja, oh, wat grappig zeg, hé. En de kleurstof wordt eruit gehaald, gedeeltelijk. Ja, ja, carotene. Nou, goed. Yes. Hey, en, en, en ben je nou net begonnen of, of ben je bijna klaar? Twee uur ben ik begonnen. Om twee uur? Oh, ja. dus je bent helemaal nog fris en fruitig. Helemaal. <laughs> wie, wie denk jij dat het is? Ik dacht meer aan Zwarte Piet. Hoezo? Eh, hoe kom je daar dan bij? Nou, dat is. Uh, ja, er komt wat bij en dan gaat het af. Dat kon ik niet plaatsen. Nee. nee. Maar ja, je hebt ook tegenwoordig ook die discussies hè, over, die, uh, over Zwarte Pieten. Dus uh, wat dat betreft dacht ik. Was dat mijn eerste gedachte eigenlijk. Ja, ik heb uh, heel mijn leven nooit uh, als kind een, een zwarte piet geassocieerd met, uh, met negers. Heb ik helemaal nooit gedaan. Ik heb altijd nee, in... nee. nee, het Is zijn gewoon witte niet. mensen die zich zwart gemaakt hebben. En, uh, en weet ik veel. Ik, ik, ik vind het helemaal niet. Nou, ik, heb er, ik heb daar een hele andere filosofie over. Kijk, nou, eigenlijk komt Sinterklaas uit uh, Van Oostrom in Turkije. Ja. Dus die heeft, uh, die heeft misschien wel wat knechtjes gehad die toch een ietsje... Uh, Getinte huidskleuren hebben. Maar ja, als jij door de schoorsteen heen gaat, ja, dan word je er ook iets schoner op natuurlijk. Ja, ja. dan word je eigenlijk wat meer zwart. Ja, precies. <laughs> nou, mooie theorie. Hé hey, Rutger, het is hartstikke fout, maar dat voelde je misschien al aankomen. Ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> nou, ik ga het volgende ja. fragment lezen en bel gerust nog een keer als je denkt te weten. En uh, sterkte vannacht met rijden. Ja, dankjewel. Doei. Ah. Mm. Ja, die Ik heb mijn man voor me geschild. In een bakje gedaan, een beetje citroen erover. Heerlijk. Goed. De laatste decennia zijn onze tradities... wat in hun voegen gaan kraken. We zijn buiten de deur gaan shoppen. Zodat we nu een paar feestelijke dingetjes hebben geïmporteerd... waarvan we de herkomst niet kennen. Fun is hier het sleutelwoord. Is even wennen. Kerken leeg. Vacuum opgevuld met... Fun, je moet wat. In onze hang naar iets waarvan we kunnen zeggen... dat het behalve leuk ook bindend is... hebben we het niet gelaten bij shoppen in Andermans cultuur alleen. Nee, we hebben de deur opengezet voor alles... waarvan we dachten dat het rook naar zoiets als gezelligheid. Met z'n allen rond de kachel, als deelnemer... aan hetzelfde gigantische ganzenbordspel... En niemand kwam in de put. En we mochten steeds maar weer een plaatje vooruit. Wat kan iemand goed schrijven? Het is, als je weet wat het is, dan is het echt weer heel goed geschreven. 0800-1121, als u denkt te weten. En dan moet je snel zijn, want ik heb een, uh, een kort plaatje. Waar heb ik hem nou? Eh... Uh, ja. Oh ja, uh, weer van die, uh, die de, de fantastische uh, componist en geluidskunstenaar Tom America. Ik vind bijna nostalgie, moet je luisteren. Heeft hij gemaakt van een oude uitzending van uh, Barend en van Dorp? Weet je wel, met, met, met Jan Mulder. Maar ik sluit ik, maar op ik de mag gewoon allemaal wel zeggen wat ik vind ik van ik jou. Vind vind raar. Raar. Nee, ik ga jou aanklagen. Dus, ja, uh, ja, nou, dus doe maar... Tekenen. Maar je ja, ja, nou, dus, maar. Ja, liet maar heen en weer te alsof je broeds was. Ik ga jou aanklagen, het deze Doe maar. Jij liet maar heen en weer te alsof je broeds was. Lach ik even ja, spreken. Ja, omdat ik, omdat... Oh. Nee, wacht, jij moet luisteren. Ja. Lach ik even ja, spreken. Ja, omdat ik, oh. omdat... Nee, wacht, jij moet luisteren. Ja. Nou, als, je, als het aan mij ligt ga ik nog door met, met tegen je te tetteren van het helpt dus niet. Daar hebben we ons nu over. Nee, ja, in reclame nu. Ja, ja, veel belangrijker. <laughs> ja, ja, Nee, altijd ja. die reclame. Ja, Jan. ja. We ja, gaan doen we doen. dan verder, we gaan naar muziek ja, luisteren. Ja, Hou ja. dan ja, je spoel dan. <laughs> ja. Naat ze toch? Ja. Ja. verdomme. Ik streek even met haar. Pardon. Ja zeg, al je moeite. Jij hebt gelijk en jij bent een deskundige. Ja, of ben jij hier de deskundige? Jij bent een deskundige. Morgen, daar zijn we er weer. 11, 11, ja, goed hè. Tom America, applaus. Te vinden op de cd, uh, het lijkt me juist wel veilig op dat dak. Het zijn de Kunststofzongs genoemd. <clears throat> uh, daar kan je trouwens ook ze allemaal horen op de site van uh, Kunststof. Ook een prachtprogramma van Radio 1, op Radio 1. Uh, aan de telefoon, André. Goedenacht, André. Goedenacht, Jij, zit... André. Jij zit ook in de vrachtwagen. Ja, ik zit ook in de vrachtwagen. Of op de vrachtwagen zeggen ze eigenlijk. Ja, ja dat en, klopt. En wat vervoer jij? Ik heb op het ogenblik uh, big bags met plastic benen. Wat is dat dan? Uh, plastic korreltjes. Dat gebruiken ze weer om uh, bepaalde vormen te maken voor allerlei gebruik. Oh, oké. Okay. Dus het is eigenlijk een hele lichte wagen. Het is helemaal vol, maar er weegt niks. Nou, hij weegt wel wat hoor. Het is helemaal vol. Dus, uh... Ja, maar die, die kunststofballetjes zijn toch hartstikke licht? Die zijn licht, ja. Maar een heleboel bij elkaar, dan heb je toch een hele hoop gewicht. Het is echt vol. Oké. Okay. Hey André, heb je het eerste uur gehoord? Uh, nee, ik ben, ben, ben om drie uur begonnen. Oh, wat jammer, want en... we hadden, we hadden een, een, een Limburgse gast. Ken je haar? Suus, Suzanne Segers. En die zong uh, nee. in, in het Limburgs en het was erg mooi. Oké. Oh. Oké, okay. okay. nou, wou ik even zeggen. Want je zit nu bij Venlo in de buurt? Ja. Dat klopt. En waar kom jij vandaan zelf? Waar woon jij? Uh, uh, uh, Wiegen. Wiegen. In Nijmegen. Ja, ja, oké, oh, oké. Okay, okay. Goed. Nou, wie denk jij dat het is, of wat denk je dat het is? Kerstmis. En waarom denk je dat? Uh, een bepaalde ingeving is dat ik uh, schiet mijn eerste te binnen. Ook omdat er iets bij komt en afgaat. Ik heb van de week iets gehoord over de pauze dat hij gezegd zou hebben dat die os en de ezel helemaal niet in die stal stonden. Nee. Het is iets wat, uh, wat, uh, ja, wat, wat, wat je als jongen meemaakt, als oud is, dan is het er nog. Nou ja. Dus dat is mijn ingeving. Ja, ja, er verschuift dat er komt wat bij, dan gaat wat af. Niemand, ja. dan moet er moet steeds een plaatsje vooruit. Een plaatsje vooruit. Nee, dus het is helemaal niet goed, maar. Uh, goed. <laughs> André, ik wens jou een goede rit vannacht. En, uh, Dankjewel. En je kan altijd nog een keer bellen, want er komt straks nog een fragment. Ja, doe. Kan me doen. Vrijdagavond. Hetzelfde. Uh, dan hebben we Venno. Ja, goedemorgen, Adeline. Jij zit ook in de auto, maar een gewone auto? Nee hoor, ik zit gewoon thuis. Oh, zit je gewoon thuis? Oh. Ik, ik zit nog nog niet in de vrachtwagen. Dat hoor ik. Oh, jij moet ook in de vrachtwagen straks? Ja. Oh, oké. Okay. En wat, ga je, wat moet je gaan rijden morgen? Nou, dat vertellen ze me zondagavond meestal niet. Alleen de tijd dat ik moet vertrekken. Oh, en hoe laat is dat? Uh, kwart over zes. Oh, dus jij bent al op? Of... Ja, ja, ja, ja, dom genoeg wel, helaas. Eigenlijk had je nog wat langer moeten slapen, ja. Anderhalf uurtje of zo. Uh, oh, Venno, uh, wie, wat, wie of wat denk jij dat het is? Ja, nou ja, goed, mijn voorganger had het over kerstmis, ja. uh, als feest zijnde. En ik dacht eigenlijk aan de kerstman. En, en wat komt daar dan bij, of gaat er af, of schuift een plaatje op? Um, nou ja, ik vind, wij kennen in Nederland dus van huis uit de kerstman niet. Nee, nee, dus daar, ja, ja, dat is zo van, uh, we hebben ja, het dus van ver gehad, We zijn gekomen bij kerstmis, en uh, ja, soms uh, gaven we... Uh, in het verleden pakjes, geven ze in het buitenland. Hè. Mijn moeder was Oostenrijkse, dus daar hadden we pakjes met Sinterklaas en met Kerstmis. Oh, lekker. Dus, en <laughs> dat komt er dus ook bij. Ja. En uh, ja, verder is het hele gebeuren natuurlijk uh, vanuit uh, de Engels landen binnengekomen. De kerstman als zodanig. Ja, dat is uit een andere cultuur, daar had je het over. Ja, precies. Nou, dat vind ik al... je, hebt, je, hebt, je hebt goed nagedacht, maar je hebt helaas fout. <laughs> nou, Helemaal dan fout. Dan blijven we gewoon luisteren wat het okay. wordt. Heel goed. En voor straks een goede rit, hè? Ja, dank je. Doeg. Hier komt het derde fragment. Dus uh, december is in november al lang begonnen met voorpret. We stappen straks met een paar miljoen in een treintje met een paar duizend zitplaatsen. En elke passagier kent het eindpunt. Uit de luidsprekers op het perron zal het geluid schallen... van die trap naar de hemel, van dat hotel waaruit niet te ontsnappen valt... en van die jongen die de trekker overhaalde. Waarom meereizen naar een bestemming die iedereen al kent? Omdat het kennelijk fijn is. Omdat niemand onderweg naar woorden hoeft te zoeken. Omdat alle tussenstations bekende namen hebben. En omdat het geloof leeft dat iedereen in ons land meereist. Gemeenschapszin in 2000 stappen. En dan stapt iedereen uit. We blijven niet feesten. Ben je gek? Nou, dat is toch een prachtopschrijving? Ja, je moet het nu weten. Oké, okay. goed. Um, oh ja, wacht even. Uh, wat gaan we nu draaien? Oh ja, ja. Nog een prachtcompositie van Tom America. En dit keer ah, de stem van Jan Wolkers. Iemand om te missen. De ja, zullen eens tot gemalen notenkaart ter aarde liggen al is het over tienduizend jaar. Het is jammer, maar het verdwijnt. Ja, mooi is dat. Ik heb nog een man in een auto. Goedenacht, Harry. Ja, goeiemorgen Adeline, hallo. Je bent in de auto op weg naar de trein? Ik ben in de auto onder, onderweg naar de trein, ja. Want op uh, dit eiland waar ik vandaan kom, uh, rijden geen treinen. Wat is dat eiland dan? een en overvlakking. Oh, oké. Okay. En wat ga je in die trein doen? Ga je zelf achter het stuur zitten... Ja, als het goed is wel. Dat stuurt niet, maar uh, ik uh, ga proberen uh, auto's allemaal naar uh, Amersfoort te brengen, naar een hele grote dealer. Wat, wat ga je doen? Uh, oh, je, je gaat je vrachtenvervoer of? Oh. Ja, uh, klopt. Ja, ik ga vrachttreinen uh, rijden. trein ga ik rijden. Oh, Oké. Okay. Nou, vannacht was er bij Amsterdam, rondom Amsterdam, weer alles. deed het niks het. Want Francis van broek, uit mijn regisseur, die, die, nou, die stond op het station ja. en dat was allemaal... Uh, wat was het nou ook weer? Zijn huis was... Alles was kapot. Nou, weet ik veel. Heel hoop gedoe. Dus er, uh, hij moest met mij mee rijden. goed. Oké. Hé, wat denk je... Harry, wat denk je... Misschien heb ik er dan ook nog wel last van, denk ik, want ik moet ook nog langs uh, amsterdam ja. Dus. Nou, het wat was aan. dus het, om 12 uur, hè? Dus van half 12, ja. uh, nou goed, oké. Okay. Ah, goed. We zien, we zien het. We je zien ziet het, het wel, anders neem je een extra kopje koffie en dan wacht je wat en dan wachten ze ja, maar met, ja, hier, met die, je die auto's. Dat, dat ja. maar, maar ik heb een derde fragment net nog even gehoord in de auto. Ja. Is, ik, denk, ik denk dat het hartstikke fout is wat ik zou zeggen. Maar de postcode miljoenenjacht. En hoezo kom je daar nou op? Nou, hoe noem ik, er gaat wat bij, er komt wat, wat, wat af. Dat is de bank, je schuift een plaatsje op, je schuift de, uh, dat is het uh, spel daarvoor. En ja, het is natuurlijk een uh, programma waar uh, heel veel mensen naar kijken. Ja, dat is waar. Maar uh, je hebt waarschijnlijk, want je belde vrij snel, hè? Je hebt niet het laatste fragment erg goed gehoord, geloof het niet, nee. nee, nee. Dat ging over de trein toevallig, ja. Dat ging ook over de trein, ja, niet gewoon. Ja, was een metafoor, hè, hè? Maar goed, nee, oké. Okay. Nou, uh, uh, Harry, het is hartstikke fout. Ik wens jou een goede rit en uh, uh, bedankt voor het bellen. Doeg. Ja, tot goed. Doei. tot morgen. Doei, Nou, Geert. Ja, goedemorgen. Jij zit bij Doetinchem in de buurt, maar jij hebt ook een vrachtwagen? Nou, ik ben onderweg naar Doetinchem. Daar staat mijn vrachtwagen. Oh, Oké. Okay. Nou, daar begin ik. En, en wat ga jij rijden? Weet je nog niet wat erin zit? Of ja, uh, kippenvlees. Kippenvlees. Plofkippen? Ja, die <laughs> uh, bestaan niet. Oh, Oké, okay. nee, die zijn weggeploft. Oké, okay. nou volgens mij uh, uh, had jij zoiets van, nou, ik weet het gewoon, uh, ik, ga, ik ga bellen en ik ga het nu zeggen. Zeg maar. Ja, ik hoorde alleen het de derde fragment, uh, de top 2000. Ja, het derde fragment, heel goed. Ja, ik vond het ook heel, maar hij heeft het ook mooi geschreven, toch? Ja, zeker. Ja. En, en wat, wat triggerde jou nou? Toen je zei van uh, de trap naar de hemel... het hotel waaruit niet te ontsnappen valt? Ja, het hotel. Dat ja. was hotel California. Ja, precies. Dat, toen wist ik het gelijk. Ja. En toen heb ik ook niet verder geluisterd. Ik heb gelijk gebeld. Oh, oké. Okay. alright, alright, alright. Nou, goed, Geert. Blijf aan de lijn. Dan noteert uh, Francis je gegevens... en dan krijg jij een uh, knijpkant opgestuurd. En een, oh, boekje ja, van, uh, een boekje met de tekeningen van Charles van der Broek. Ja? Ja, dank Hé, hey, fijne nacht uh, en goede rit zelfde, dank je. Doeg. Doeg. Even kijken, hebben wij nog... Uh, ik heb, oh, ja, Strange Fruit. Draai het gewoon maar. Van Billy Holiday. Zo'n mooi nummer.